11 uur. De Radio 1 Sportzomer. Bas van Werven en Bert van Sloten. En we praten dit uur met dansicoon Christina de Châtel. En Sportzomer niet voor niks. Toch even nog lekker met John van Lotten naar Wimbledon. En over het kreunen in het tennis. En we hebben Dominique Strauss-Kaan, DSK voor Intimi. Ja, hij is thuis niet meer welkom. Nu eerst het nieuws met Renate Evers.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 Ik ja, het ja, ja, ongelooflijk. Je ziet hem en een die smile. Hoe het voor elkaar krijgen, weet ik niet. Kotsen is nu zo lang. Ja, het duurde heel lang. Maar ik, ik had hem nu niet verwacht. Ik had verwacht dat Don Pettit het eerst zou komen. Dus uh, een complete verrassing weer dit. Dus, uh, ja, en uh, hij lacht, dus dat is het goed met hem. Ja.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 En er zijn nog meer dan 2000 mensen die een tekenbeet gemeld hebben. En ook al 600, meer dan 600 tekens zijn opgestuurd. Wie een teken heeft opgestuurd, krijgt de komende anderhalf jaar meerdere keren een vragenlijst toegestuurd. Terry VM wil zo nagaan wat de gevolgen zijn van de beet. Terry RIVM en de Wageningen Universiteit lanceerden de website eind maart. De informatie die mensen geven wordt gebruikt om onderzoek te doen naar de ziekte van Lyme. De helft van alle mensen liep een tekenbeet op in het bos, 40% in de eigen tuin. De meeste meldingen kwamen uit Gelderland, Noord-Holland en Brabant. Het weer, zonnige periode en wolken wisselen elkaar af en de middagtemperatuur ligt tussen 18 graden aan zee en 21 in het binnenland. Later vanmiddag vooral in het oosten kans op een baar. ANW verkeersinformatie. Er zijn werkzaamheden op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn. Daarom 5 kilometer file tussen Deventer en Voorst. En er is een ongeluk gebeurd, een tweetal ongelukken zelfs, op de A12 Arnhem Utrecht. Tussen Maarsberg en Bunnik staat 5 kilometer en er zijn twee rijstroken dicht. Verkeer vanuit Arnhem naar Utrecht kan omrijden. door uh, bij Ede te kiezen voor de snelweg richting Barneveld en daarna Amersfoort. Dat betekent dus over de A30 en de A1. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Een zomer zonder slaap van Bram de Hoek. Winnaar van de prijs voor het beste spannende boek 2012.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 Vrouwen oh, en seksverslaafde echtgenoot. Ja, DSK die is er door zijn vrouw uitgekikt. En we gaan erover praten met psychiater en schrijver Bram Bakker. En meneer Bakker, neemt het aantal seksverslaafde mannen eigenlijk toe? Ja, heel snel. Gaan we het zo meer over horen? Nou, we gaan eerst naar het noodweer in Duitsland. Hier zijn Bas van Berven en Bert van Sloten. Vannacht Opnieuw getroffen door noodweer. Hevige onweersbuien, zware windstoten en heel veel schade. En zelfs doden. Correspondent Wouter Meijer, hoe was het in Berlijn bij jou? Nou, hier was het ongeveer tussen twee en drie vannacht. Uh, met enorm veel uh, bliksem. Waardoor je soms dacht dat het meer bliksem was dan dat het donker was. Hm. Alsof buiten iemand gewoon het licht had aangedaan. Het ging enorm te keer. Ik heb nog nooit zoveel water voor mijn raam naar beneden zien komen. Hm. Uh, de brandweer zegt nu dat ze 262 keer moesten uitdrukken vannacht. Dat is bijna een record. Misschien wel zoveel als oudjaarsavond. Uh, maar het was overigens niet eens zo erg wat schade betreft... dus je kijkt wat nou echt gebeurd is de afgelopen nacht... als de nacht hiervoor van vrijdag op zaterdag... toen zijn er tientallen auto's kapot gegaan in Berlijn door bomen en takken. En in het noorden van Berlijn, in de buurt van Tegel... zelfs balkons van huizen zijn gerukt door zware windstoten. Jongen, het is al dagen onstuimig, hè? Uh, nou ja, het, het is vooral dit, dit weekend, omdat het de afgelopen dagen heel erg warm was en broeierig. Dat is echt van die hele mooie zomerdagen dat je buiten zit en denkt: dit gaat niet goed, dit kan nooit lang duren. Ja. En inderdaad. Maar het is nu alweer uh, behoorlijk warm, ik denk 25, 26 graden. Mm. Dus ook voor vanavond is er weer onweer beloofd. Ja, juist. Er zijn er ook uh, persoonlijk ongelukken gebeurd. Uh, Dode gevallen geloof ik ook zelfs. Hè? Nou, ja, er is één uh, doden gevallen. Een vrouw in het zuiden in Beieren. Daar was overigens het onweer ook het hevigste, de schade, het grootste. Mm. Uh, die vrouw is omgekomen uh, omdat ze in haar auto zat waar een boom opviel. Ja. Uh, daar zijn ook ongelukken gebeurd, zoals een festival... ...waar mensen zijn gewond geraakt door wild rondwaaiende takken. Ja. Een festival op de grens van Schwaben en Beieren. Daar zijn tenten weggewaard, waar ongeveer 6.000 mensen op het festival... ...die moesten naar een sporthal om daar te kunnen overnachten. Ja. En ook in het oosten, in Saxe, was er veel schade op veel plaatsen. Uh, was het nou eenmaal gewoon echt heel erg slecht weer. Hondenweer, he? en dat in de zomer. Dankjewel, Wouter Meijer vanuit Berlijn. Ja, regen, dat associeer je toch vooral met Wimbledon, John van Lottem? Ja. Nou, ze hebben nu uh, een mooi nieuw dak. Uh, ja, dat scheelt inderdaad. Ja, het is veel dicht, hè? Het is veel dicht. Daar is nog wel wat uh, consternatie over, hier, inderdaad. Ja. Men uh, gebruikt het nu zelfs uh, te veel. Want voor, uh, gisteren hebben ze gespeeld uh, de hele dag met dak dicht... terwijl het niet geregend heeft. Ja. Uh, dat ze dachten van nou, uh, we zijn de regen voor. Wordt het dan broeierig binnen? Boerig, uh, ja. Boeierig, ja. Uh, en uh, ja, het is toch een hele andere manier van tennissen. Ook uh, de, de klank, dus, uh, de akoestiek is, uh, is anders. En ja, het is gewoon: Wimbledon is een, is een outdoor toernooi, ja. zoals men dat noemt. Het is een gastoernooi. toernooi. Je, bent, je hebt zelfs ooit de vierde ronde gehad. Hè? Dat was net, dan ben je lekker hoog al als Nederlandse speler, <laughs> ja. mij. Um, De man die al jaren vanuit Engeland natuurlijk meedoet, eigenlijk een schot, Andy Murray, ja. uh, met Nadal er nu uit, maakt die kans om nog, nog iets, te, iets te gaan doen? Want die Britten die wachten, geloof ik, al rond 50 jaar op een winnaar uit Engeland. Ja, he? het is eigenlijk het vervolg van, van Tim Henman. Die destijds drie, vier keer de halve finale wist ja. te halen. En, en, en, en nooit echt te winnen. Maar ja, die moest het ook opnemen tegen spelers zoals Agassi en Sampras. Ja. En dat heeft Murray nu ook. Die moet het opnemen tegen zelfs drie uh, grote uh, spelers. Djokovic, Nadal en Federer. Alleen uh, dit jaar, um, Nadal is uitgeschakeld in de helft van Murray. Ja, de helft en, bedoelen we de speelhelft. He? In de speelhelft, ja. ja. In de speelhelft in het schema. En iedereen ziet hem natuurlijk al in de finale staan. Alleen hij moet nog heel wat wedstrijden <laughs> winnen voldoende. om er uiteindelijk te komen. Ja. Maar Zij de kans is er. Ja, de, de alle hoop dus toch weer op Andy Murray. Ja. Hoe zit dat met de Nederlandse hoop? We worden net Robin Haas. Nou, die is, die is er nu uit. Hoe is het met de aanwas van talent? Joh, hoe gaat het met de ontwikkeling van, te, van talent in Nederland eigenlijk? Nou, de aanwas is zeer en zeer pover. En dan uh, druk ik me nog, uh, nog heel netjes uit. Ja. Um, ja, alleen... Men uh, schrijft nu toch wel wat uh, negatief over bijvoorbeeld een, een, een Robin Hazen of een Arantja Rus. Mm. Die, uh, die je eigenlijk niets kan kwalijk nemen. Ze halen het maximale uit hun carrière. En zijn, uh, zijn goede spelers, gaan goed met hun sport om. Um, alleen ja, het, is niet meer, uh, het zijn niet meer de tijden uh, uh, eigenlijk uit, uit mijn tijd. Waarbij uh, Krijtschek, Siembrink, Hares, uh, Elting, nou, noem maar op. Ik maar stond... waar, waren jullie in bijzondere lichting dan? Uh, nou, en, en, nee, ik voel me absoluut niet... Als een van de bijzondere spelers in die tijd. Ik haalde toen de vierde ronde en het stond ergens op, op pagina zes van de krant. Want je had Krijtschik en Siemering en dat soort jongens die de kwartfinale, finale ja. haalden. Mm -hmm. En ja, dat is nu niet meer zo. Dus uh, ja, ja maar dat hoe, is gewoon een groot hoe, verschil. Hoe, hoe kan dat dan? Ik bedoel, we eten nog steeds dezelfde boerenkool, zal ik maar zeggen. Nou, dus ik, ik vind dat we uh, wel stil blijven staan in de uh, ontwikkeling van uh, de manier van trainen. Uh, uh, faciliteiten in Nederland. Uh, um, know-how. Te weinig faciliteiten voor toptennis? Te weinig geïnvesteerd in goede trainers. ex tennissers die behouden kunnen worden in het tennis. En dat zie je niet terug in Nederland. We investeren dus niet. En de kant KNLTB, de Koninklijke Nederlandse lond Tennisbond... moet dat eigenlijk gewoon doen en die doet dat dus niet. Die is toch mede aan dit verhaal. Als je dit nou ziet, je bent uit die lichting van Siebrink Haarhuis... Krijtje, ik noem maar op. Hebben jullie nooit met elkaar gezegd als ouwe... ben je makkers in zo'n tijd geweest dat je ja. We gaan dat top -tennis talent in Nederland maar eens ontwikkelen. Nou, het zo, zo simpel ligt het niet. Uh, omdat uh, nou, sommigen die hebben, ze, hebben zoveel verdiend... dat ze zeggen van nou, ik, uh, niet ik, ik, ik ga niet meer 35 weken per jaar... Uh, ook nog eens van mijn gezin weg zijn. Ja. Alleen... Um, ja, er zijn nog wel. Het uh, is ook niet vanuit de KNLTB uh, heel erg aantrekkelijk gemaakt om te zeggen: van jongens, kom nou eens hier en uh, hoe, hoe kunnen we het Nederlandse tennis weer naar, naar een hoger plan brengen? Dus dat, dat gaat meestal samen hoor. En nou ja, nog even de parallel met het voetbal. Uh, een, een man als Kruijf, die gaat het ook wel aan zijn hart. En die komt dan ja. altijd weer met nieuwe plannen, nieuwe ideeën nieuwe gedachten. Heeft ook wel eens een nadeel, maar goed, dat, uh, dat zou hij ook kunnen doen. Precies. Ik vraag me altijd af: doen, doen we ook wat nodig is in het tennis? Want de concurrentie is enorm toegenomen. Er komen uit, ja. uit armere gebieden in de wereld komen allemaal mensen opzetten. Chinezen zien we nu, eh, vo voormalig Oost-Europa. En volgens mij moet je onwaarschijnlijk hard werken. En dat moet je willen. Ja. En, en, ja. en die drive ontbreekt volgens mij ook. Ja, uh, nee, ik denk absoluut dat dat ook een groot punt is. Uh, in Nederland uh, heb je, als het even niet goed gaat, uh, tal van andere mogelijkheden uh, om, uh, uh, ja, om voor te kiezen. En in andere landen ja, is dat niet zo. Dus dat, uh, dat kan absoluut ook een, een, een drijfveer zijn. Um, maar als je kijkt naar China, uh, daar is gewoon uh, enorm geïnvesteerd in de faciliteiten uh, en, en goede trainers. En, ja, we hebben in Nederland nog geen officieel groot uh, uh, ja. topspot. We zijn, we zijn wat ambitieloos, hier in Nederland. Ja. Daar komt het wel op neer. Voorlopig wel. En om dat, om dat nog eventjes te benadrukken... hoe magisch is het als je op Wimbledon staat op dat gras als tennisser? Nou, ik had als klein jongetje een poster van, van Wimelden uh, boven mijn bed hangen. En de eerste keer dat ik het, het centrakoord opliep, uh, ja, dat, dat uh, ja, uh, ja, dat is gewoon skippenvel. Dat is het mekka van de tennis. Nou, al die jonge tennertjes die dit nu horen, hup die baan op en gas Zeker. schrijven. Ja, daar moet je het voor doen. En, en poster boven je bed. Ja. John van Lotte, hartstikke bedankt dat je was. Thanks.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 Ziet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 ZANG Een oiseau qui fait ce qu'il peut. Tu, tu viens de chanter la balade, la balade des gens heureux. Tu viens de chanter. Dit is de kerstuitvoering. Dit is een album uh, september 2011 waarop Gérard Lenormand met allerlei bekende Franse artiesten nummers zingt met ja, een beetje verhedendaags. Het album heet Duo de mes chansons en het nummer... Wie kan het ooit vergeten? La Ballade des Jeans Gereux hoort ook zo lekker bij de Tour de France. Vindelijk? En wie hoort er nou ook nog bij de Tour ja. de France? En natuurlijk Jeroen Wilaar. Ja. Jeroen in Luik, uh, zo dadelijk gaat uh, de etappe van start. De eerste echte etappe. Gisteren de proloog gehad. we. gaan van Luik naar Zerin. Um, in Luik uh, vandaag. Um, ja, we we wat voor soort ja, ja. etappe ja, wordt het eigenlijk, uh, Jeroen? Ja, Waar gaan we langs? Ja, het wordt iets uh, wat lijkt op uh, Luik Masmaak, Luik. Hetzelfde strijdtoneel, alleen minder beklimmingen. En uh, toch op het laatst, uh, een behoorlijk lastige helling naar Seren. Ik sta in Luik waar het vanochtend nog een wolk bewolkt was. En nu breekt uh, het uh, langs door. Uh, we staan langs de Maas. De hoge flechtpartijen, die zo zijn voor Luik. En bij de bus van Vacan hebben zich uh, twee ploegleiders verzameld. Die toch tevreden konden zijn over de dag van gisteren. Michel Cornelissen van Liebe Westra, die leverde maar 20 seconden in op Fabian Castellara. Ja, het is natuurlijk niet echt uh, de ideale afstand van Lieve. Als ik zie dat hij uh, na 3 kilometer al 11 uh, seconden achter was, op, toen het de snelste tijd Chavanel. En op de finish maar net 13, verliest hij maar 2 seconden in het laatste stuk. Dus uh, hij komt langzaam op gang. En dat belooft wel voor een langere tijdritter. Hij was eigenlijk net begonnen, toen hij alweer moest ophouden. Ja, zo kan je het, uh, het zeggen, ja. Jean-Paul van Poppel, uh, ik zei het al, het is een, een soort uh, luik ...met een hele gemene slothelling. Wat betekent dat voor bijvoorbeeld iemand als uh, Mark Cavendish... ...die hem getipt hebben voor vandaag? Nou, kijk, normaal gezien... ...de echte sprinters zouden vandaag niet aan te pas mogen komen... ...gezien de lastigheidsgraad van, van de laatste drie kilometer. Maar goed, we weten ook dat Kevin is wat, uh, wat gewicht is kwijtgeraakt dat hij gewerkt heeft om uh, wat beter bergop te kunnen. Vijf kilo. Ja, dat is heel wat. Je boet je wat in aan snelheid of uh, in ieder geval aan kracht. Uh, het tegendeel wordt uh, beweerd, maar goed, dat gaan we hier in de komende weken wel zien. Maar uh, eerlijk gezegd, ik denk dat het um, toch meer een aankomst wordt voor uh, bijvoorbeeld een oude Gilbert die vorig jaar natuurlijk outstanding was op dit soort aankomsten. En misschien ook wel de echte klassementsmannen, zoals Evans vorig jaar op de muren van Brittannië demonstreerde. Het is een behoorlijke pittige aankomst. Ik denk ook voor de klassementsrenners dat het een heel tricky aankomst is met wat bochtenwerk, wegdek. Dus ja, het is ook zaak om geen tijd te verliezen hier. Iemand als Cancellara, kan die zijn gele trui houden op zo'n tijdelijke slotklim? Ja, gezien de vorm blauwe slotklim, moet ik zeggen. Ja, we weten natuurlijk niet helemaal waar Cancellara staat op het moment. Hij is na die blessure eigenlijk uh, teruggekomen de ronde van Zwitserland. Waar hij nog niet heel veel gedemonstreerd heeft. Maar uh, ja, gisteren was hij natuurlijk fantastisch op de korte afstand. Ik heb geen idee wat die kan uh, in de finale na bijna 200 kilometer. Michel Cornelis, tot slot. Morgen vertrek uit Cizé. Dan komen jullie een tournee uiteindelijk in Noord-Frankrijk aan. En daarna zo Boulogne-sur-Mer, Rouen. Wordt het een beetje wachten tot de bergen voor jullie? Of gaan we, ik zie daar die Hilaire van de Schuren ook staan. Een beetje ouderwets vrij buiten toch? Ik denk dat dat wel vindt... hè? Jawel, tuurlijk wel. Jawel, jawel. jawel. jawel. Maar ik denk dat we zeker uh, ook in de sprint niet kansloos zijn uh, met Kenny van, Nol, Kenny van Hummel en uh, Chris Boekmans. Dus uh, we kennen altijd verrassend uit de bocht komen. Heel fijn, dankjewel. <laughs> Goeie rit vandaag, Marcelijn. Hoi. We hebben genoteerd. Evans, misschien Gilbert, eventueel Kevin Dish En het belangrijkste parool voor vandaag voor de klassementrenners is geen tijd te verliezen. Luikse vandaag de eerste echte etappe in de Tour de France. Het was menig en een raadsel hoe ze er seksverslaafd en overspelige echtgenoot al die tijd de hand boven het hoofd hield. Maar blijkbaar is nou zelfs nu voor Anne Sinclair de grens bereikt. Ze heeft een man, Dominique Strauss-Kaan, oftewel DSK, de toegang tot de woning ontzegt. Dat zegt althans het gezaghebbende Paris Match. Wat kan die vrouw hebben bezield om de uitspattingen van de man zo lang te dulden? En hoe gaat het verder met DSK? Bram Bakker, u hoorde hem al eerder, psychiater en auteur van onder meer over seks gesproken, heeft er ideeën over. Ja meneer Bakker, uh, verbazingwekkend dat ze die man niet al veel eerder uh, de tent uit heeft getennist. Nou het goede nieuws voor die mevrouw is denk ik dat ze nu tenminste een grens stelt. En mm -hmm. we hebben natuurlijk met z'n allen regelmatig gedacht van uh, wanneer komt het. Ja. En, uh, ik, ik, ik denk dat dat voor haar een uh, verstandig besluit is. Uh, voor hem zou dit wel eens... Uh het begin van het einde kunnen zijn. Daar kom ik zo graag op terug. Maar even, wat is het moment waar, waarop je zoiets besluit? Heeft zo een goed moment gekozen daarvoor? Nou, iedereen die in de omgeving van een verslaafde leidt... heeft uh, op een bepaalde manier ook die aandoening. Dat wordt dan codependency genoemd met, met een ingewikkeld woord. Mm -hmm. Namelijk, waar stel je de grens? Uh, mijn man drinkt te veel en wanneer zeg ik... als je nu niet ophoudt met drinken, dan ben ik weg. Met seks is het niet anders. Wat tolereer je wel, wat tolereer je niet? En... Um, ja, als, als het over porno kijken gaat, dan kan je een hele tijd meegaan. Als het over vreemd gaat, dus iedereen heeft, heeft zijn eigen grenzen. Ja. En, ja, en je, die... gaat dus, je gaat dus mee uiteindelijk in die seksverslaving van iemand... terwijl je dat zelf niet hebt. Nou, die, die partners hebben heel vaak het onterechte uh, en, en, en mooi, op zichzelf mooie... maar naïeve gevoel dat hun liefde uh, de persoon in kwestie zijn. kan redden. Dus als ik nu maar genoeg van hem of haar houd, ja. uh, dan houden ze er wel mee op. Dat is niet gelukt in het geval Dominique Strauss. Nee, Strooska. en als je de verhalen mag geloven... was hij ook wel echt te ver heen om nog door haar gered te worden. Of door wie ook. En u zegt nu, met deze, dit besluit, hij is eruit. Gaat het nu echt bergafwaarts met die man? Nou, kijk, die mevrouw heeft ten overstaan van de wereld, het uh, hm. stand by man gedemonstreerd... op, op een manier ja. waar, die, waar die, hij uh, intens gelukkig en dankbaar voor zou moeten zijn. Hm. Maar uh, uiteindelijk is het niet gestopt bij het uh, incident in New York... en regent het ja. nieuwe aanklachten, beschuldigingen... en uh, verhalen waarvan als de helft waar is het al veel te veel is. Maar is zoiets dan definitief? Want je kan ook zeggen, je zet hem even buiten de deur, een soort afkoelingsperiode. Dat, dat kan, hé. je kan afspraken maken, zeggen jij gaat nu aan jezelf werken... tegen de tijd dat je denkt dat je, uh, dat je voldoende ver bent, dan bel je maar weer aan. Maar gevoelsmatig is dat lastig, hoor. Nou ja, goed, ik had destijds ook het gevoel met uh, Hillary en Bill Clinton... dat um, Hillary Bill ook buiten de deur zou zetten. Maar op een of andere manier, ik weet niet hoe die relatie precies is... maar ze zijn formeel in ieder geval nog wel bij elkaar. Nou, en Hillary is in ieder geval ingeslaagd Bill te begrenzen... want we hebben daarna nooit meer... Iets gehoord op dit terrein van Bill. Dus het, het stopte daar. En dan slijt het ook. En, uh, nou, misschien zijn ze heel gelukkig getrouwd. Hebben ze een florissant seksleven. Ja. Uh, misschien leiden ze een volstrekt gescheiden leven. Maar voor de buitenwereld zijn ze in ieder geval ingeslaagd. om het. Uh, nou ja. Ja. Maar waar hij toch heel duidelijk wel de klap heeft opgelopen. Zij daar sterker uit is gekomen. Hè? Als je het ja, beschoot. ik denk dat mensen kunnen respecteren. En zelfs waarderen dat je iemand één zo'n misstap, hoe ernstig ook, vergeeft. Mm -hmm. Maar bij de tweede of derde gaat natuurlijk de sympathie snel verloren. Ja. En wordt er gezegd, wat bezielt die mevrouw? Een mooi voorbeeld is Michael Douglas. Hè. Die heeft ook een enorm probleem gehad eh, toen hij getrouwd was... met Catherine, Catherine Zeta-Jones. Tiger Woods. Tiger Woods. He, eh, mannen met vrouwen waarvan je zou zeggen... nou, als je zo'n vrouw thuis hebt zitten... waarom moet je nog überhaupt iets naar buiten? Wat bezielt die man uit de hoek? Hoe komen ze tot die seksverslaving? Ja. Wat is dat? <laughs> Uh, Wat is, hoe zit dat dan? Seks, macht en erotiek in de boardroom. Daar hebben we morgen, toevallig morgen in Amsterdam <laughs> een hele meeting over... Okay. om dat nou eens te, te gaan bespreken. Want um, het it, it is seks, maar het is ook macht. En het gaat over ongelijkwaardige relaties. En het gaat erover dat uh, dit type man zich meent meer te mogen veroorloven... Uh, dan Jan met de korte achternaam, mm -hmm. en, en dat vervolgens ook doet. Kijk, wat ik heel erg gênant vind, is dat die mensen zich verdedigen... met van, het was vrijwillig. He, hier in Nederland, Keith Bakker, die zegt, ja, maar het was geen verkrachting... want Hij ze stemden ook. toe. Die, die, die vrouwen waren daar, die wilden allemaal in dat hotel. Ja, dat, het daar is de, dat is natuurlijk totale onzin. Maar is dat zo? Want ja. er zijn toch heel veel vrouwen die zeggen... je ziet, je ziet eh, enorme oude you met hele mooie jonge meiden. Dat is toch geen onderwerping? Die doen dat toch, toch helemaal het eigen wil. Nou, als, als, als er voor hun eh, zeg maar ook een businessmodel in zit. Dus ja, ja. Een actrice die met een regisseur naar bed gaat om de hoofdrol te bemachtigen... Uh -huh. die weet hopelijk wat ze doet en dat levert haar ook wat op. Dus daar heb ik geen principieel bezwaar tegen. Nee. Maar dan is het handel. Maar Seks is als het goed is geen handel, maar uitwisseling van intieme gevoelens. En ja, ja een wildvreemd kamermeisje. Maar dan zijn al die intieme gevoelens bij die mannen met macht weg. Nou, in, die, in, deze in deze situatie. Ja, wat, ja. Niet voor alle. laten we niet Nee, die maar ze kunnen nog toch? ondertussen oprecht van hun vrouw houden. Ja. Alleen uh, ja. dat dan is dan dat, de afdeling liefde. En, en, en de afdeling seks die wordt daarvan dat losgekoppeld. Is ja, ja. Dat, ja. dat, nee, maar, dat maar, is de tragiek van de seksverslaafden. Maar dat kan je, dus, kan je dus loskoppelen van elkaar? Nou, het raakt ontkoppeld. Ja. Hè, zelfs als je dat niet wil. Als je dat niet wil, dan nee. betekent dat, dat er iets gebeurt buiten zijn wil om. Nou ja, ik, ik hoor steeds vaker van mannen die te veel porno kijken... en dan op het moment dat ze met hun vrouw van vlees en bloed in bed liggen... Uh, functioneert het allemaal niet meer zo lekker... Omdat, omdat de prikkel van een echt iemand minder sterk lijkt ja, het te wordt worden. Wordt gesubstitueerd door een plaatje. Ja. Dat is toch wel treurig. Kom je daar, kan je daar afkomen? Ja, absoluut. Maar dit is, wel, dit is wel de aandoening... waar de psychiatrie zich te komende 10, 20 jaar het hoofd over gaat breken. Komt dat ook omdat ja? door internet ja. seks makkelijker... Het ja, mag, het is, het is het heel, heel simpel. Is Kijk, al, al, als je 16 miljoen Nederlanders uh, wat cocaïne aanbiedt... Mm -hmm. dan zullen er een heleboel vervolgens verslaafd raken aan de cocaïne. Dus ja. het probleem is niet zo groot... omdat er niet zo grootschalig cocaïne wordt gebruikt. Maar porno is overal digitaal en uh, 70% van alle 18 plus mannen kijkt ernaar. Dus ja, als 10% het niet kan hanteren, hebben we 500.000 patiënten erbij. Oké, okay, stel DSK meldt zich als patiënt aan de deur van Bram Bakker. Wat zegt u? Wat is het eerste gesprek wat u voert. Nou, dat is maar, is maar één vraag. Wil jij alles doen wat nodig is om van dit probleem af te komen? Mm -hmm. En wat vanuit therapeutisch perspectief storend is... is dat die mensen altijd excuses hebben in de trant van... ja, ze wilden het ook. Uh, ik heb geen, daar gaat het allemaal niet over. Je hebt, je hebt iets gedaan wat niet goed voor jou is... niet goed voor iemand anders was en nou ja, beschadigend is. En wil je alles doen, wat betekent dat dan? Nou, in, in, in, in de psychologie, dat is, en dat is, dat is intrigerend... maar in de psychologie juist van dit soort mannen speelt vaak bazaal een ongelooflijk gebrek aan ego. Dus dat zijn ze de hele tijd aan het compenseren. Dus het feit dat iemand een heel beroemd iemand is... Hè, en, en, en alle macht en, en aandacht enzovoort, zoals DSK altijd ja. heeft gehad... betekent nog niet dat hij ook een groot ego heeft. Hij, uh... Nou, dat heeft hij natuurlijk aan de ene kant wel. Aan de andere kant wil hij doorlopend bevestigd zien dat het echt. Dat hij dat egen... is. En daar ja, heeft u er zelfs kamermeisjes voor nodig... ochtends vroeg in een hotel in New York... En, uh, uh, het volstaat niet te denken, ik ben een competente man, ik doe mijn werk... en thuis heb ik een leuke vrouw, en als ik niet aan het werk ben... dan doe ik leuke dingen met mijn vrouw. Nee, doorlopend bevestiging zoeken van wat bazaal vaak gaat over een gebrekkig gebrekkig uh, gevoel van eigenwaarde. Ja, het is toch precies een ego wat een deukje heeft opgelopen... en zichzelf niet zo geweldig vindt. Nou ja, het zijn vaak kleine mannetjes. Dat ja. is echt geen toeval. <lacht> nee, maar die moeten compenseren. Nee, maar, ja, natuurlijk. Want ja? Als, je, als je je hele jeugd gepest bent... van uh, of jongetjes die, die op school niet meekwamen... die moeten de rest van hun leven bewijzen... dat het niet waar is wat er over ze gezegd werd. Ja. Mevrouw de Jatel, u zit uh, een beetje te knikken ook. Uh, klopt dat een beetje zo? Ja, ja. Dank je wel. Ja? Ja. Kleine mannetjes met een minderwaardigheidscomplex. Ja. En, en, en voor de goede orde, u bent choreograaf, U ja. zit in een wereld met mannen en vrouwen. Ja. Ja, ja. Uh, ja, het is, het is uh, gek. Nou ja, ik volg ook, ook enorme uh, politici. En het is gewoon zo. Mussolini was ook heel klein. En ja, het is vreselijk. Uh, okay, <laughs> en ook... Nicolas, Nicolas Sarkozy was, was ook een kliniek. Hij nog steeds een klein mannetje. Ja, ja, ja, ja, maar ja, klopt, die houdt het is... toch bij Carla Bruni, uh, meneer Bakker? Eh? Ik hoop, het is te hopen dat hem dat lukt. het aantal echtscheidingen in die kringen is niet voor niet niets zo hoog. Tja. Ja, en daarbij nee, ik, viel een <laughs> ja, nee, hele... veel betekenen op, op, in de stilte. Ja, precies. Nou ja, kijk, ik het op de moraal inwerken. van het verhaal is wel een beetje... dat, dat je denkt, toch moet proberen om seks... tot iets gelijkwaardigs tussen mensen te houden... Wat, en, en waar intimiteit bij hoort. En mm. het feit dat dat in toenemende mate ontkoppeld raakt... Bij dit soort mannen, maar ook uh, door alle porno in de huiskamer. Ja. Dat, dat baart wel zorgen. Het is ook niet een heel goed, uh, uh, goede role model, natuurlijk. Hè? Maar dat hebben we altijd al nog. Frankrijk was altijd het verhaal: als je geen maîtresse had, dan was je niemand. Nou, kijk, er zit ook een lijn in. Toen, toen in België de Dutroux-affaire was, hadden wij in Nederland nog. De, de misplaatste arrogantie van dat hoort dat, dat dat niet, niet bij ons. Ja. En Michael Douglas en Tiger Woods, dat was heel ver weg. Maar ja. het komt natuurlijk gewoon onze kant ook uit. Dus wij gaan ook seksschandalen meemaken van bekende mensen. Ja, het komt eruit. Maar is het niet altijd al zo geweest? Want we hoorden altijd verhalen over hoge politici, voormalig premiers die wat probuscu gedrag vertonen op het Binnenhof. Bijvoorbeeld. Ik noem geen namen, maar u weet wie ik. Ja, doe. maar. Als, kijk, als, als je één keer in de week of één keer in de maand een mevrouw inhuurt voor bevrediging voor van diensten. Lusten, ja. En dat doe je discreet. Dan uh, is dat nog te overzien. Ja. Maar als je dag in de guit met porno in de weer bent en, en, en je moet steeds extremere prikkels zoeken en steeds je gekker je gaan gedragen hm. ten naar je grief te komen, nou dan, dan, dan wordt het een stuk ernstiger. Tijd voor de hoofdpunten van de <laughs> nieuws. Renate Evers.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 Vandaag is de olieboycott van Iraanse olie ingegaan... waartoe de Europese Unie eerder dit jaar besloot. De EU wil de regering in Teheran zo onder druk zetten... om te stoppen met zijn nucleaire programma. Brussel is bang dat Iran uranium verrijkt om een atoombom te maken. Om die reden importeert ook de VS geen Iraanse olie meer. En op de website tekenradar.nl hebben 2000 mensen hun tekenbeet geregistreerd. En nog geen 600 mensen stuurden het beestje op naar het RIVM. Dat meldde het radioprogramma Vroege Vogels. Met de site wil het RIVM meer te weten komen over waar de teek voorkomt... en wat de gevolgen zijn van een beet. En tot zover het nieuws van dit moment. Aan verkeersinformatie Op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn staat tussen Twello en Voorst... twee kilometer de werkzaamheden. En er zijn een tweetal ongelukken gebeurd op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Vijf kilometer vielen daarom tussen Maarsbergen en Bunnik. Twee rijstrokken zijn er dicht bij Bunnik. Verkeer vanuit Arnhem naar Utrecht kan bij Ede het beste kiezen voor de A30 naar Barneveld... en daarna de A1 in de richting van Amersfoort. Uh, er is ook uh, vertraging op het spoor, want tussen Bokstol en Oosterwijk... rijden op verzoek van de brandweer geen treinen. Dat betekent dat de vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zo Zometeen, hoe gaat Utrecht de proloog van de Tour binnenhalen? En we praten ja. uitgebreid met choreograaf Christina de Châtel. misschien weer vandaag. Als je een beetje naar Brides of the Road blijft... <laughs> dan, dan zou die zomaar in het kunnen rijden. Wat ik. je? Van Morrison, Brides of the Road, 79. Is niet meer. Utrecht gaat het opnieuw proberen. Dan hebben we het over de proloog van de Tour de France. Want die willen ze heel erg graag binnenhalen. Een paar jaar geleden mislukte het. Rotterdam kreeg toen de voorkeur. Maar nu start er een nieuwe lobby. even Joris van den Kerkhof, die is in Luik. En die sprak daar met de Utrechtse wethouder Rinda den Beste. En dat gebeurde vlak voordat de renners van start gingen genieten. Ja, ik zie het. Je ben meteen een beweging aan het maken. Ja, ik vind dit wel heel sfeer Het is ook zo Frans met die Alpino petjes. Het is heel gezellig. Ja, allemaal mannetjes in de bolletjes truien, gele truien, al die andere truien. En een masker op. Wat zou dan de gezelligheid zijn zoals je het in Utrecht zou, he, zou moeten zien als dit in Utrecht gebeurt? Nou, volgens mij kun je dit één op één naar Utrecht halen. Volgens mij vinden Utrechters dit ook heel gezellig. Die, die Zo'n beentje en lekker morgens een beetje koffie drinken met croissantjes. En allemaal in een soort gespannen afwachting van uh, die eerste etappe. Ja, dit zie ik, dit zie ik in Utrecht zo voor. Me. En met wie? Want u was net koffie aan het drinken. Met wie bent u dan allemaal aan het praten? Wie moet u handjes geven? <laughs> heel veel handjes geven. Uh, nou, het belangrijkste is uh, de organisatie van de toeren. De directie, die hebben we gesproken, meneer, meneer Prudhomme. Uh, mensen die, die het ons moeten gaan gunnen dat Utrecht de Tour de France krijgt in 14, 15 of 16. Want het is echt gunnen? Het is echt gunnen, ja. De Tour de France kun je niet kopen. Het is geen kwestie van je biedt een miljoen. Het is toch? Ja, nou ja. Misschien tegengesteld tot wat veel mensen denken. Het is niet van je biedt een miljoen meer of zo en dan heb je hem. Dit is echt een resultaat dan van, van jarenlang hier zijn, interesse tonen, Utrecht laten zien. Het enthousiasme voor de fiets van Utrecht Over brengen op de Fransen. En ik heb het idee dat we, daar, dat we daar steeds meer, dat we steeds dichterbij komen. En heel veel geleerd van de vorige keer dat het mislukte toen Rotterdam het kreeg. Ja, heel veel geleerd. En het was voor ons toen ook geen uh, afwijzing. Het was alleen een toewijzing aan Rotterdam. En de toerdirectie heeft ook gezegd, jullie blijven voor ons gewoon kandidaat. Het bid blijft staan, het is goed. De volgende keer dat we naar Nederland komen, komen we naar Utrecht. Het zijn wel mannen van een uh, mannen mannen woord om woord. Dat zeggen ze niet zomaar. Dat heb ik inmiddels wel door. En u bent hier dan, samen met de burgemeester gisteren, met, met raadsleden die misschien soms nog een beetje overtuigd moeten worden om, er, om ermee door te gaan. U knikt, zijn ze nu overtuigd? Nou ja, dat zou u zelf moeten vragen ja, ja, ja. natuurlijk, maar zij waren dol enthousiast. De mensen die mee waren kenden de tour, sommigen van televisie, anderen helemaal niet. en die, die, die zagen hier ook wat dat doet met zo'n stad. Dus we hebben naar de winkelend publiek gekeken, we hebben gekeken naar de stadspromotionele kant van zo'n evenement. En vooral ook al die mensen langs die hekken en wat een feest dat is voor de stad. Ja, maar dat is hier op het moment van de proloog, op het moment van de eerste etappe, de dagen daarvoor zag je er niks ja. van. En in Nederland gaat het denk ik toch anders dan. Ik denk dat dus ook. We hebben, het is natuurlijk een leuk werkbezoek, maar we hebben iedereen ook wel echt werk meegegeven. Een aantal punten om op te letten. Zoals? Uh, nou, dit dus. Zie je er iets van als je op de snelweg rijdt? Zie je iets in de regio? Zie je iets van uh, side events eromheen? Je ja, zie je als je op de snelweg rijdt dat er aan de weg gewerkt wordt en dat je twee uur in de file staat Precies. om hier te komen. Ja, zo moet je het dus niet doen. We hebben ook gezien uh, dat er heel weinig informatie was voor het uh, publiek zelf. Dat er eigenlijk als je dan zo'n mooi pasje om je nek hebt als dan kan je best leuke dingen doen, maar als je dat niet hebt, gewoon publiek, dan is er weinig folders, weinig evenementen, weinig muziek of gezelligheid. En we hebben dat allemaal opgeschreven gisteravond, met elkaar uitgewisseld. En dat zouden wij in Utrecht echt beter kunnen, denk ik. 2014, 15 of 16? Het liefst 2015, dan zijn wij er als stad volgens mij het meest klaar voor. Dan is ons stationsgebied in ieder geval weer een stukje verder af. Dan is het water in de Singel, het muziekpaleis open, het stadskantoor klaar. Dan is het nog mooier dan Utrecht nu al is. En als het 14 wordt, nou ja. Dan kunnen we dat ook. En dan zeggen we gewoon tegen de helikopter dat hij daar waar het nog niet af is, dat hij dat niet moet filmen. Want het is wel wielrennen. Het is wel wielrennen. Want er zijn afspraken te maken dan. Er zijn absoluut afspraken te maken. En we hebben gelukkig prachtige onderdelen van Utrecht die wel. Uh, prima in beeld kunnen komen. De oude binnenstad, ons science park, de kantoren. Dus er is genoeg om wel te laten zien. Maar wij zouden het liefst voor 15 gaan. En dat was Rinda den Beste, de Utrechtse wethouder... In gesprek met Joris van der Kerkel. Grootmeesters en van terribles, dat is het thema van jullie dans. Het zomerfestival voor hedendaagse dans dit jaar. In verschillende theaters in Amsterdam gaan de komende twee weken moderne dansvoorstellingen te zien zijn. En aan tafel hebben wij choreograaf Christina de chatel choreograaf, artistieke raadgever van de Dansgroep Amsterdam. En zij maakte die voorstelling, Domestica, met een andere choreograaf. aanstaande donderdag in de stad Schouwburg in Amsterdam in première. Uh, toch stress, want u heeft al heel veel hele bekende uh, producties gedaan, mevrouw Eris. Uh, voor de gestel. U heeft al heel veel dingen gedaan, toch? Ja, ja, ja, ja voor absoluut. Zeker, zeker. Ja. ja. Ja, veel gedaan, maar dit is, uh, dit is heel, heel uitzonderlijk, uh, omdat uh, Anne van den Broek heeft heel lang bij mij gedanst. Ja. En zij was echt een uh, heel bijzondere persoon. Wij waren altijd een hele kleine groep waar iedereen een enorme persoonlijkheid is en die inbreng van zo iemand en een karakter en uh, je maakt het samen en, en dat is dan uh, uh, ja, god uh, zij heeft ontwikkeld in, in de laatste jaren een heel bijzondere eigen stijl, want wat, nee. wat zij en gebeurt, vind ik, in de Rans. Ja. En dan ben ik, ben ik echt heel trots op. En dat wij nu bij elkaar gebracht zijn, dat is heel bijzonder. Wat, wat, wat, wat gaan we, wat gaan we ja, zien, namelijk? <laughs> we willen alle twee hetzelfde weten Wat u gaat zien. Ja. Uh, er gebeurt heel, heel veel. Dat zijn, uh, het is... Uh, <kijf> wij eigenlijk, ons verleden komt een beetje terug. Wij werken met uh, heel veel kunstenaars al jaren samen. En lichtontwerpen hebben die, uh, die korte kaas maakt decor. Twee dansers die bij mij gedanst hebben, ja. die uh, neemt zij mee. Ze, ze zijn nu bij haar neemt ze ook mee. En dat is domestica en dat is een huis. En het huis is niet een huis met een dak en met ramen, maar het is een symbool van dat je uh, samen iets doet in, in wat er gebeurt aan... Uh, uh, je kan ook dat breder trekken naar de maatschappij. En is, met... is, het, is het de crisis? Huizencrisis? Nee, nee, helemaal niet. Het is zijn tafel, het is een bed, het is een krukje mm -hmm. en het is een bank. En, uh, en dat, ja, dat is dat wat dat treft wat ook in de maatschappij gebeurt. Het gaat om, om toch om onmacht. Uh, het gaat om, om, om, om, om, om agressie en, en manipulatie uh, met elkaar, naar elkaar toe. En, uh, en dat vertaalt in fysieke dans, heel fysiek. En hoe vertel je zo'n verhaal vervolgens? Want dat moet u wel gaan vertellen. Of zijn er danskenners, ik ben niet zo'n danskenner... moet ik u heel eerlijk bekennen... maar uh, zien mensen die veel kijken naar moderne dans... dit soort elementen terug, die u net schetst? Ja, ja, dat, dat denk ik wel. Omdat, uh, uh, omdat het gewoon, ze zien nou ja, onze fysiekheid dat is, dat is heel erg, erg belangrijk van, ja. uh, van twee kanten. En uh, het gebeurt met het huis heel veel. Met, uh, je, ja, kijk, dat is, uh, je gaat er fysiek mee om en dat wordt verplaatst. Er zijn, uh, er zijn pedalen, die dansers uh, bijvoorbeeld, uh, hebben een heel grote invloed op hun muziek. Het is veel interactie. Ja. En, uh, uh, en dat is, uh, ja, dat is ook. ook een soort symbool wat door het fysieke en het wordt gedanst, mm -hmm. maar ondertussen is, is, is ook, ook heel erg ver met elkaar dan weer integer. en, uh, en dat, is, dat is ons gezamenlijke uh, uh, stijl als het ware. Twee, ja. twee mensen die wat we opgebouwd hebben in de loop van de afgelopen weken. Ja. Ja. Nou dat is het thema van het festival Grootmeesters en Avant-Terribles. Uh, nou, u bent nu een grootmeester hè, voor uh, veel jonge dansers. Dat mag ik toch wel zo zeggen? U bent toch een grootmeester? Ja, ik mag ja, het zo ja, zeggen. Ja, ja. <laughs> wie was uw uh, grootmeester? Naar wie keek u op? Uh, meest naar uh, Koers Tuiv en uh, Ellen Adinhoff. En daar heb je het meest van geleerd. Ja, het meest van geleerd. En ik heb Duitsland mijn studie gehad, van Kurt Joos. En uh, daarna ben ik hier naartoe gekomen. En, en dat was een invloed heel sterk uit, uit Amerika. Het, het, uh, de en dat De uh, en, Grote. En wat leer je dan? Wat steek je op van zo'n groot meester, zal ik maar zeggen. Nou, dat, dat je niet alleen uh, choreograaf bent, maar het heest was ook een architect. En uh, ik ben ook ruimtevriek geworden daardoor. En, en dat, is, uh, dat is heel bijzonder. En... en wat ben je als je een ruimtefreak bent? Oh, nou, dat je, dat je eigenlijk kleinruimtes, grote ruimtes, uh, uitbreken, uh, ingesloten zijn. Uh, en dat zijn altijd al die thema's ja. al die jaren voor mij. Of een aardewal van 18 kubieke meter. Uh, ja, dat nou, was dat een is van, van de vorige uh, voorstellingen, ja. Ja, ja, die aardewal. Ja. Ja. Ja. Maar dat komt terug in zomer, ja. ja. Toch nog eventjes naar Bram Bakker, die zit hier ook aan tafel, uh, psycholoog. Uh, weet, weet over uh, seksverslaving, Is een boek over seks gesproken. Hadden we het alleen over. Hier zie je veel mensen samen, heel fysiek, contact... Uh, er zijn wel veel, veel homoseksuele mannelijke ja, ja, dansers, ja, ja, ja, ja. maar wel eens een hetero ertussen. Ja, er zit een hetero ertussen, het ja. niet, niet veel. Niet ja, veel. Je, je hebt een field day, neem ik aan, of niet? Wat? wat zeg je, je, je hebt een field day tussen al die mooie meiden. Mooie ja, volgens mij is het belangrijk onderscheid tussen oh, nou, fysiek dus. contact en seks. En de, ja, ja. Het vervelende is dat, dat fysiek contact wordt ja. een soort taboe Lijkt het soms wel omdat mensen dan gelijk aan seks denken, terwijl ja. gewoon contact met iemand hebben, knuffelen, ja. dat is heel erg goed voor ons. Daar kalmeren we van. Dat is iets heel anders dan zeggen. Maar dat hebben we ook een beetje, beetje eh, calvinistisch eh, bij elkaar, aan, aan elkaar getrokken. Hè? Knuffelen mag niet meer, zelfs niet met je kinderen... want dan wordt er maar wat van gedacht. Nee, ik moet als therapeut niet mijn arm om iemand heen slaan... want dan wordt dan er een kans je van verdacht ja. dat ik de broer van Keith Bakker ben. Worden we een beetje, een beetje, een beetje, een beetje twisted? Want, uh... Nou, vind ik wel. Kijk, uh, als, als je bijvoorbeeld in dieronderzoek kijkt... wat doet getraumatiseerde mensen goed? Uh -huh. uh, wat doen de ratten en muizen met hun getraumatiseerde pups? Likken. Knuffelen. Ja. En uh, bij ons mag dat niet. Nee, nee. Zou dat thema zijn waar u ook een dansvoorstelling op, uh, op kunt bouwen? Kunt u zich laten inspireren door dit thema? Waar we het nu zo even over hebben. Ja, zonder meer. Het gebeurt nu ook. Het wordt letterlijk, figuurlijk uh, aftasten. Dat is dus uh, dansers die, die pakken elkaar enorm fel. En, en het is ook veel agressie. En dat is, dat is wat, wat, wat we vinden, dat het ook in de maatschappij gebeurt. Maar het grote verschil is dat we... <coughs> we zijn toch een kleine familie. Het is zo'n ongelooflijk uh, discipline wat je nodig hebt als de danser. Dus dat, dat ook maakt niet uit of uh, jongen bent of uh, meisje... Ik vind ook bijzonder dat de vrouwen ook bij een mannelijk zijn. Bij mij. En een androgyne type. Omdat, omdat het gaat daarom dat je, dat je met elkaar fysiek natuurlijk... Ja, het, is een heel, het is een topsport, thans. MUZIEK <totstuk> weken geleden was hij hier nog in deze studio. Van Velzen, diep. De Radio 1 Sport column. En vandaag de column van schrijver Ernst van der Kwest. Finale. De boerderij van de familie Flus ligt in het noorden van Italië, in het kaderdal. Er zijn koeien, geiten, honden en een ezel. De boer is druk in de weer met het hooi. Zijn vrouw en zijn zoon helpen hem. Hun dochter is in Rimini en heeft al vier dagen niks van zich laten horen. We huren een appartement op de zolder van de boerderij. Het is nu al het derde jaar dat we bij de familie te gast zijn. Het eerste jaar met z'n tweeën, het jaar erop met z'n drieën en dit jaar met z'n vieren. Overdag wandelen we met de kinderen in de bergen of maken we dammen in het beekje met ijskoud water. S'avonds lezen we een boek of kijken voetbal. Donderdag speelde Italië tegen Duitsland. Ik vroeg de boer of hij naar de wedstrijd zou gaan kijken. Hij schudde zijn hoofd. Voetbal interesseerde hem niet. Hij zou zijn ogen er niet bij open kunnen houden. Juni is niet de maand van het Europees kampioenschap voetbal in het gaderdal, maar van het gras dat gemaaid moet worden op steile hellingen en daarna omgedraaid, gedroogd en binnengehaald. De boerderij van de familie Flus ligt op 1400 meter hoogte. Er zijn geen buren. Ja... Aan de andere kant van het dal, kleine lichtjes die we in de avond zien. Ik keek met mijn Italiaanse vriendin naar de wedstrijd tegen Duitsland. Nadat de scheidsrechter had afgevloten, juichten ze het uit. We gingen naar buiten. We hoorden het water van de bron ruizen. De wind in de bomen. De enige lichtjes waren van de sterren aan de hemel. In Milaan, in Turijn, in Rimini verzamelden mensen zich op pleinen... Toeterende Tifosi op de Via Nationale, op de Corso Libertà, op Piazza Cavour. In de bergen snurkte de ezel. Vanavond is de finale van het EK. Italië-Spanje. De boer zal slapen. Hij moet de volgende ochtend de koeien melken. En daarna het gedroogde gras binnenhalen. Er is onweer voorspeld. Als Italië wint, dan gaat het dak eraf. Als Spanje wint, dan zal niemand zich op straat wagen. In het kadertal maakt het niet uit wat de uitslag is. Het zal stil zijn. Zij, columnist Ernst van der Kwast. Morgen weer een nieuwe column dan van publicisten en polymisten. Ebro Oemer. De Radio 1, Sportzomer Jukebox. Was u door Australië aan het trekken toen Pieter van der Hogeband... bij de Spelen in 2000 goud won op de 100 meter? Zag u vanuit een kamertje in het verpleeghuis hoe Michael Bogart een etappe won? Persoonlijke herinneringen aan grote sportmomenten, u heeft ze ongetwijfeld ook. Vertel het op onze website radio1.nl en klik op de jukebox... met daarin 100 hoogtepunten uit de Nederlandse sportgeschiedenis. Vandaag het favoriete sportmoment van Hans Bonevaas. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Waar gaan we naartoe terug? Uh, van die banken schoenen. 1948? 1948. Hoe oud was u? Uh, in 1948, in de maand tot het gebeurde juli uh, en augustus, werd ik in augustus 11 jaar. Ja, De rennende huisvrouw hè, werd ze genoemd. Hey, heeft u het gevolgd? Ja, televisie uh, ik, was er geloof ik nog niet, nee, de radio vooral? Wij waren voor het eerst in uh, oost -Voornen. Waaruit het bloed heet was, dat weet ik nog. En ik heb eigenlijk de hele Olympiade aan de radio uh, gekluisterd, geluisterd. Nee. Weet u nog een beetje hoe het ging, dat fragment op de radio? Ja, dat werd uh, dus uh, helemaal uitgezonden. En toen ze uitliep, ja, toen werd het natuurlijk heel hard geschreeuwd. En uh, dit en dat, dat is dus en zo. Ja, dat is en een, een prachtig gelijk weg op het ogenblik en Fanny Blankens-Koen ligt onherroepelijk op het ogenblik op de eerste plaats. Manly ligt twee, heeft een meter achterstand, anderhalve meter achterstand, Valle Blankenskoen nog steeds één. Royale en met twee meter voorsprong, ze door de finish heen. En Nederland heeft zijn eerste olympische kampioenen. Zijn eerste olympische kampioenen, zijn eerste gouden plak hier in Londen veroverd. Een hoop publiek komt er naartoe, er wordt ja, en dat was pas de eerste en de volgende er ja. nog een aantal, hè? Ja, kijk, het hectische was natuurlijk niet zozeer die ene medaille, maar die tweede, en die derde, en die vierde, maar ook de gemiste vijfde. Ja, dat was jammer, hè? Want dat weet, dat weet bijna niemand, maar door de foute programmering had ze, kon ze niet meedoen aan het verspringen. Ja. En dat, had ze, dat zou ze gewoon juist gewonnen hebben. Ja, want dat was eigenlijk ook op dat moment de beste van de wereld. Ja, ja. En was dat nou toen, want kijk, we praten nu uh, elf uur lang op een dag uh, over uh, sport, maar was dat toen ook gewoon het gesprek van de dag in 1948? Ja, zonder meer. Want kijk, dat stond natuurlijk wel in de kranten. Ja. Je moet je voorstellen dat ook met een Tour de France in, in de kranten, de, de, de voorpagina's, gewoon half gevuld waren aan de sport. Ja. En ze kregen, dat kan ik me nog herinneren, want ik heb laatst een mooie documentaire gezien. Ook een mooi cadeau. Uh, ze kregen een fiets, hè? Een fiets, ja. ja. Belachelijk. Nou, ja, dat was toch hartstikke mooi in die dagen. Ja, er waren heel ja, wat fietsen verdwenen mooie, naar, uh, naar, het naar het buitenland. Ja, ja. Kijk, en dat dit zo bij mij blijft, is natuurlijk niet zo moeilijk. Omdat je eigenlijk uh, later, uh, door de tv kwam, er zich ja. mee geconfronteerd werd als er, als er speler waren. En nog later uh, kreeg hij de van die bankers GroenKings. Precies. En het blijft ik, doorleven wat dat betreft. Bij mij wordt het elke, elk jaar opnieuw opgerakeld En dan denk je weer nou. terug... Aan die 1948. En dat ja. hebben we nu eventjes opgerakeld middels het fragment. Wilt u ook een fragment, meneer Bonavaz? Ik dank u wel. Ga dan naar onze site, naar radio1.nl en klik op de jukebox. Bijna twaalf uur. We gaan afronden. We hadden twee gasten in de uitzending in dit uur. Dat waren Bram Bakker. En eh, Bram Bakker die wist alles over de seksuele uitspattingen van eh, Dominique Stroos-Kaan. Kon het ooit goed met hem? Ik hoop het. Ik gun het hem. Ja, en zijn vrouw ook? Komt dat ooit goed? Ik denk dat het met haar zeker goed komt. Dat gaat wel goed komen, ja. hè? Ja, dat heeft de geschiedenis wel geleerd. Uh, toch, uh, er wordt steeds meer porno gekeken. Barneveld uh, scoort het hoogst, hè? Ja, de Bible belt. Ja, <laughs> dat zegt wel wat. Bram Bakker, dank. En Christina Desjatelle, ja, dank u wel dat u er was. Uh, nog steeds leuk om in deze tijden van bezuinigingen dansvoorstellingen te maken... want het wordt allemaal een stuk minder, hè? Ja, dat is ook zo, ja. maar je moet, je, moet, je moet het niet opgeven. Dat is een dus heel eigen van de answeer. Het is toch zo'n korte carrière dat je zegt, ik zal, ik moet. Ja. En, en dus gaat... uh, je moet, je moet er, en daar iets toch van maken. Vanaf donderdag in de Stad Schouwburg in en Amsterdam. Domestica is niet dat je Dank u wel. Ja, Volgende uur. Auto's en raketten. Dat dacht ik. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Zijn we er klaar voor?